...van, uh, natuurlijk, uh, hoe kan het ook anders... ...al uber ich. Mm. en Dat is een band die bestaat uit Donata Kramers... Uh, ...van Marnix Bor Dorrestein en Chris Kok. Welkom in het uh, tweede uur van deze Alternative FM... ...die hier en daar een beetje als een soort uh, hordenlopen wordt uitgevoerd. Hoewel, het uh, doet het allemaal weer. Uh, we hadden een kleine storing uh, vanmiddag op het internet... ...en uh, dat betekent dat we nu alles... Uh, Onder controle hebben. Uh, dit uh, nieuws, of uh, dit uur, een beetje nieuws uit uh, zeg maar de windstreken hier om Zandvoort heen. En uh, dat zijn er nog een aantal. Bijvoorbeeld uh, dat ik hier kan melden dat Ravolva ophoudt te bestaan. En dat is heel erg treurig nieuws. Waren het niet dat die jongens besloten hebben om in elk geval een, uh, een daverend afscheidsfeestje te gaan geven? En dat doen ze in Duiker. En dat gebeurt zaterdagavond, Raadhuisplein 5. Dus het is voor de allerlaatste keren dat je ze kunt zien en kunt aanschouwen. En wil je nog eh, zeg maar een volger worden van Ravolva, dan kan dat. Want ze willen graag nog het 400ste lid van van eh, erbij hebben. Ze staan nu op 399. Dus zie je nu toevallig te luisteren, dan zou ik zeggen: Nou jongens, kom op. Uh, Helpt die jongens er nog uh, in ieder geval vlak voordat het uh, zaterdag is nog even aan die 400. En dan zijn ze ook uh, helemaal blij en gelukkig. Uh, mocht je uh, er naartoe willen gaan. Uh, het is in ieder geval uh, in uh, Duiker. Ik, uh, ik heb niet precies uh, de, de gegevens. Moet even uh, er nog even bij pakken van, uh, van wat ze uh, allemaal aan het uitspoken zijn die jongens. Haplakee. Kijk even uh, snel op uh, de website. En dan uh, klik ik eventjes uh, op uh, de shows. En dan zie ik inderdaad staan. Zaterdag 18 februari. Raadheidsplein 5 uh, in Hoofddorp. Uh, dat is de plek van Duiker. Acht uur begint het. De support act van die avond is... Duncan, Idaho, die kennen we ook. Daar zullen we zo direct nog wel even een klein stukje van draaien. Maar goed, uh, waar uh, draait het om? Natuurlijk om Ravolva. En het nummer wat mij eigenlijk nog steeds uh, het allerbeste klinkt van het uh, album Light of the Night. En helaas is dat dan ook het enige album wat ze hebben nagelaten, is natuurlijk dit is het mooie nummer, Dark Heart of Love. shit eerlijk gezegd, maar wel heel erg uh, fijn om naar te luisteren. Tales That Are Not Supposed To Be Heard By People. Dat is een uh, band die uitkomstig is uit Amsterdam. Die is in 2010 ontstaan uh, door een aantal uh, vier uh, mensen. Door vier mensen. Matthias Bastiaan van Beek, Martin Hardeboer. en dan Marco Burgraaf en Chanel Kadic. En volgens mij... Zegt die Chanel K, die, die zegt me iets. Maar ik kan alleen even niet plaatsen waar. Ik, ik heb hem ergens, die naam heb ik ergens op zien duiken. Maar wat het nou precies is, weet ik ook niet. Uh, dit, dit was trouwens ook een heel leuk nummer eerlijk gezegd van, van deze noisy Amsterdamse band. En dat nummer dat heette And I've Been Follow. Uh, en we omschrijven het als volgt. Het is een alternatieve rockband. Dat is een beetje ook uh, zeg maar een beetje wat ze laten horen. En uh, het is een ontwikkelde stijl van ja, met, uh, met riffs erin. zware muziek. Uh, terwijl het ook nog een beetje geïnspireerd wordt. Door allerlei uh, typen van genres als grunge, metal, classic, rock, blues, stoner en experimentele muziek. Nou, het is wel heel duidelijk uh, terug te horen. En uh, de stempel is, uh, is zeer duidelijk uh, te horen met uh, deze Matthias Bastian van Beek die, uh, die mij is aangeraden door Tobias Ponsjoen. en Jeroen Roelofsen van Houses. die zeggen, nou, dat, is, uh, dat is een goede band daar moet je maar eens even naar luisteren. Daarvoor hoorden we een uh, hele leuke van uh, de... Gold Nevada, Black Light. En daarvoor, dat was het natuurlijk ook uh, heel erg uh, gezellig. Met uh, de mannen van uh, Ravolva. Uh, die, dus uh, zoals gezegd, aanstaande zaterdag om 8 uur in uh, Duiker nog een, ja, een voorstelling uh, geven. En toen uh, liet ik al uh, de naam ontvallen van Duncan Idaho. En die uh, zullen de supporter zijn. Nou, dat uh, komt mooi uit hier. Is Date with Destiny van uh, Duncan Idaho. Een beetje muziek uit de streek van Den Haag. Uh, dit is een beetje de groep van Timothy Dunn. -Dun. Dan heet de band, En fever dream. Tegenwoordig uh, schijnt hij in Skelet zich op te houden, deze Timothy Dunn. En wat ik Mark heb laten vertellen is dat hij enigszins gelinkt is aan Klopje Popje. Nou, dat weet Marcus uh, wel, Klopje Popje. Dat was uh, ooit ergens uh, tijdens de Rob Akda-woord. Ja, ja, ja, je kan praten uh, Marcus. Dat was uh, op die uh, fijne tweede voorronde geloof ik van, uh, van de Rob Akda-woord. Ja. Van de, de eerste die we mochten volgen geloof ik. Stonden daar plopje, een paar. popje. Ja, er stonden een paar van die uh, gasten. Die stonden daar een beetje op dat podium. En vooral Elrond Annemagus. Dat was toch wel de gangmaker van de band. Maar het schijnt niet meer dat die band er bestaat. Beetje jammer. Dat is een beetje jammer. Uh, dit is een beetje de afgeleide ervan. Vond je het wat? Ja, dat klopt oh, okay. ook wel. Uh, klopt. Goed. Ja. Maar ja, dat ja. is helemaal niet zoals klopje popje natuurlijk. Nee, nee, nee. Dit is een beetje de Engelstalige variant van, uh, van klopje, popje. Tenminste, dan uh, in de vorm van dun en Fever Dream. Zo heet het uh, zo heet het nummer. Uh, ik uh, ga even weer verder. Uh, dankjewel, uh, Marcus. <laughs> Dat kan ik, er ook weer, kan ik ook weer verder. Uh, want we hebben ook nog nieuws uh, hier uh, bij Alternative FM. En dat, uh, is met, of dat heeft met name te maken met uh, de Island Sessions. Vorig jaar uh, heeft uh, dat uh, plaatsgevonden in een klein eilandje bij de Vinkenveense Plassen. Daar werden een aantal uh, singer-songwriters uitgenodigd. ...de bekende en de wat minder bekende... ...maar wel uh, met wat talent... ...en met de nodige ballen... ...want uh, dat heb je wel nodig... ...om in ieder geval uh, daaraan mee te mogen doen... ...en het uh, is nu ook dit jaar... ...zal het uh, gaan plaatsvinden... ...en dan wel uh, zal er dus een tweede editie in... Hoe staat het erbij? Want ze hebben er een, een bericht van gemaakt. Dus uh, dat, dat kun je terugvinden op de website van Bladehammer Music. Uh, ook wordt er wederom weer samengewerkt met een bekend biermerk. Ik zal het niet noemen, want anders hebben we weer straks een probleem. Voor het eerst trekt Bladehammer ook songwriters van buitenaf aan door middel van een songcontest. Er zit dus een klein wedstrijdelement in. En tijdens de Island Sessions worden onder het motto alles mag, niks moet creatief poptalent bij elkaar gebracht om met elkaar songs te schrijven. De groep bestaat uit zowel gevestigde namen als jong talent. En naast het faciliteren van creativiteit in rustieke en inspirerende omgeving om songs te schrijven, wordt er ook gezorgd voor de mogelijkheid om deze songs Direct in goede kwaliteit op te nemen Met een professionele producer en buiten moet schrijven en opnemen is het de bedoeling dat er ook voldoende tijd voor ontspanning is. Bootje varen over de plassen, barbecueën en natuurlijk de nodige biertjes bij het kampvuur. En af en toe een duik in het water. Dan moet het in ieder geval wel beter weer zijn als vorig jaar in juni. Want toen uh, waren er ook een aantal mensen geweest waarvan ik er een aantal heb uh, weten die, uh, die dat gedaan hebben. En het was nou niet echt... Uh, ja, het waren een paar uh, zonnestralen en dat was het dan. Maar... Uh, dit jaar hopen ze dat dan toch beter voor elkaar te hebben. Hoewel, het weer, dat heb je natuurlijk niet in de hand. Tijdens de eerste editie van de Ayrland Sessions in 2011... ...deden Sabrina Stark, Kensington, Birgit Schuurman... ...Robert Ponk eh, van Sabrina Stark en Rochelle... ...en Lois Lane, Jelka van Houten en nog vele anderen mee. Eh, wie eh, daar je zou, zou kunnen verwachten, denk ik... Eh, ...is de dame die over twee weken hier haar opwachting gaat maken... ...in eh, de studio van ZFM Zandvoort in het programma Alternative FM... Ze stopt Rond in de finale van de grote prijs van Nederland 2011. Het is een fantastisch mooi nummer. En het heeft eerlijk gezegd een beetje mijn hart gestolen. Hier is Angela Moira en Tibbet.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 Je zal het maar hebben, een beetje het geluk in de loterij bij du, dit het du, du, nummer du, du, du. Lucky Strike van Nina Vine. En Nina Vine is natuurlijk ook degene die uh, volgende week hier bij ons uh, in de studio is om een aantal liedjes uh, te gaan spelen. Dus dat wordt uh, sowieso heel erg leuk. En uh, of ze ook uh, dit nummer gaat uh, spelen, dat uh, zullen we wel zien. Maar dat uh, in elk geval volgende week. Dan nu hebben we uh, tijd en aandacht voor een ander man die bezig is om zijn album Many Colored Breasts uh, uit te gaan uh, brengen. En dat is uh, Kees Mayfield. Dit vind ik ook zo'n vreselijk mooi nummer. Uh, er is al een uh, videoclip uh, van gemaakt. Je kunt het terugvinden op YouTube. Het nummer heet The Title.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 Shed to you, real eyes that go Gelopen afgelopen maandag was ik uh, hier te uh, gast... Uh, eventjes uh, om mee te kijken... bij het uh, programma van uh, Joop van Nes en Daniel Lefferts. En uh, toen was uh, Mick Boskamp voor de tweede keer te uh, gast... En uh, ja, hij komt wel eens met, uh, met hele leuke dingen. En dit was er ook weer zo één die ik uh, van de week uh, tegenkwam op zijn, uh, op zijn profiel van Facebook. Uh, Sound of the Cosmos Part 1. En uh, het uh, jaar 2000, uh, daar had hij het uh, dan over. En dat was een jaar om uh, te herinneren. En dat ging natuurlijk niet alleen voor uh, de zogenaamde science fiction Space Age, zoals hij dat in het Engels omschrijft. Maar het heeft ook uh, te maken met uh, de release van een uh, mixed box set. Namelijk The Sound of the Cosmos. En wat je hebt uh, kunnen horen is, dacht ik... En zo schrijft hij het dan hier op het, uh, in het Engels. Uh, Tom Middleton schijnt hier heel erg achter te zitten. En we dachten van, ach... Waarom ook niet? Uh, dat was de reden waarom we het uh, even draaiden. Nou, inmiddels uh, is het tien voor tien geworden. En dat betekent dat we hoogtijd uh, uh, gaan uh, vrijmaken voor Jarl van Malta. Want het is de derde donderdag. En dan uh, betekent dat we Jarl in de uitzending hebben. Jarl, goedenavond. Goedenavond, Jaap. ja uh, want uh, ja, jij uh, bent ook alweer uh, bezig, uh, heb ik me uh, laten vertellen, want uh, er komt een verhaal aan, had ik gelezen. Ja, ja ik heb uh, gisteren het eerste deel uh, gepost en daarnet heb ik uh, het tweede deel. Dus de mensen die uh, vroeg gaan slapen, die kunnen het nu ook nog lezen. Dus, uh, Dat is ja. mooi. Ja, het zijn uh, geen nachtverhalen, maar dit is een vervolgverhaal. Ja, het is zeg maar een meerdelig verhaal, wel met een poëtische tint. Ja. Maar ben je ook spannend en avontuurlijk En ik probeer er gewoon iets moois van te maken. En als mensen dat dan waarderen is dat natuurlijk superleuk. En ik denk het is ook een beetje leuk als afwisseling met de gedichtjes en de dingen die, die ik vaak, of die ik wel doe. De, dag, de dagboekverhaals heb ik er nu ook in gebracht. Ja. Dat, ik, dat ja. ik wel eens gewoon omschrijf hoe mijn dag is. Maar ja, goed, ik vind het ook leuk om verhalen te schrijven, om dingen te verzinnen En, en ja, dat creatief Dus ja, dan dacht ik van ja, zo'n beetje om het afwisseling te houden doe ik dat dan ook wel eens. Goed. Um, welke dachtverhalen heb je voor, uh, voor ons in petto? Nou, ik heb er eentje van, uh, die is ook nog niet zo heel lang geleden, die heet Meisje op de Bank in het Park. Dat vond ik eigenlijk wel uh, heel mooi om, uh, om voor te dragen. Nou, laat maar horen. Meisje op de Bank in het Park. Daar zit ze dan. Meisje op de Bank in het Park. Alleen met zichzelf. Een leven voor zich. De stralende zon warmt haar rug. Wolken trekken geruisloos voorbij, tranen vallen op het groene gras. Het verdriet tekent haar gezicht, haar haren waaien op het ritme van de wind. Vogels spreiden hun vleugels voor een reis hoog boven het bestaan. Daar zit het meisje op de bank in het park, het leven gaat langs haar heen. was er dus meer om Gaasbeek uh, afgelopen zondag uh, te zien en te bewonderen en te beluisteren ook in Tavirne de Waag daar uh, speelde zij dus uh, onder andere ook uh, dit mooie nummer van, uh, van haar uh, het is ook zelfs nog gebruikt als uh, titelsong in de film. Ik omhels je met duizend armen. Het is totaal ander werk wat ze gaat doen. Dit is nog het oude werk. Maar ze komt dus uh, met nieuw materiaal en dat klinkt totaal anders in dit geval. Dat sowieso. Dan hebben we nog even nog het laatste nieuws. Uh, dat is op zaterdag 18 februari. Dus ook aanstaande zaterdag. Om 9 uur in het Witte Theater. Dan uh, verzorgen de singer-songwriters Jelle Visser en Fabiana Dammers een speciaal intiem concert in de foyer van het Witte Theater. En als je dus daar naartoe wil, speciaal voor dit uh, optreden, wordt uh, de foyer helemaal ingericht als huiskamer. En, kunt, uh, en kun je dus genieten van de akoestische set van de beide singer songwriters. De aanstormende talenten zullen dan ook nog samen wat liedjes ten gehore gaan brengen. Uh, nou, het uh, verhaal van Fabio de Dammers dat is duidelijk. Maar uh, Jelle Visser is onder andere ook bijvoorbeeld bekend van uh, de, de, de uh, the Sculpture en de Clay, ik moet het wel goed zeggen. Hij is ook uh, net afgestudeerd van zijn muziekopleiding. En speelde al in veel bandjes als gitarist en is misschien nog in staat om straks uh, nog het een en ander van zich te laten horen. Nou tot aan het nieuws van 10 uh, uur hebben we er nog eentje klaar staan en hoe kan het ook anders? Dat is degene die uh, zaterdag uh, dus speelt in het Witte Theater. Hier is The Girl You Love van Fabian de Damers en wat ons betreft graag tot volgende week dag.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 Alladat is lid van de Britse Sharia-rechtbank en staat volgens de Tweede Kamer bekend om zijn beledigende uitspraken over Joden. Een Kamermeerderheid zegt gisteren dat hem daarom de toegang tot Nederland moet worden ontzegd. Opstelte zegt dat volgens Europese regels een EU-burger alleen de toegang kan worden geweigerd als hij een actueel, werkelijk en ernstig gevaar vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving. Dat is volgens de minister niet aan de orde.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 Rusland is van plan om ook in de algemene vergadering van de Verenigde Naties tegen een resolutie over Syrië te stemmen. Volgens Rusland is de resolutie eenzijdig gericht tegen het Syrische regime. De algemene vergadering stemt waarschijnlijk vanavond of vannacht. Volgens de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken verschilt de resolutie nauwelijks van de resolutie die onlangs in de VN-veiligheidsraad werd tegengehouden. Ook toen stemden de Russen tegen samen met China. Dat leidde toen tot vele kritiek van westerse landen met name van de Verenigde Staten.